Uur. Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Human Rights Watch beschuldigt Israël ervan witte fosfor te hebben gebruikt in Libanon en de Gazastrook. De mensenrechtenorganisatie zegt dat te hebben vastgesteld op basis van ooggetuigen en videobeelden. Witte fosfor kan worden gebruikt om rookgordijnen te maken of om doelwitten te markeren. Volgens het oorlogsrecht mag dat alleen op plekken waar weinig mensen wonen, omdat de fosfor 800 graden heet kan zijn. Human Rights Watch zegt dat burgers in de dichtbevolkte Gazastrook groot risico lopen op ernstige brandwonden. Het Israëlische leger zegt op dit moment niets te weten van het gebruik van witte fosfor. In Eindhoven is vannacht de tweede repatriëringsvlucht uit Israël geland. Aan boord van het defensietoestel waren 200 Nederlanders en 20 andere Europeanen. Ook de komende dag is er een repatriëringsvlucht. Dat zouden er eigenlijk twee zijn, maar daarvan is er één geschrapt. Nederlanders die weg willen uit Israël vanwege de oorlog met Hamas... kunnen zich nog steeds melden bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. In Moerkapelle bij Zoetermeer woedt een grote brand bij een zadenhandel. Rond middernacht ontstond het vuur in een loods die later instortte. Drie huizen ernaast zijn ontruimd. Alle bewoners zijn veilig. Bij de brand komt veel rook vrij. Inwoners van Moerkapelle en Boskoop hebben een NL Alert bericht gekregen... met het advies om ramen en deuren te sluiten. Het weer. Vanuit het westen gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Het is 13 tot 17 graden. De dag begint grijs en nat. Het gaat flink waaien. Op de wadden is windkracht 8 mogelijk. Smiddags in het noorden en westen nog regen en onstuimig. In het binnenland is het vaker droog met af en toe zon. Het is bijzonder zacht met maxima tussen 20 en 24 graden.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 Yeah. Always looking in Yeah, I was there but I wasn't They never really cared if I wasn't We are